Middernacht, het is nu donderdag 3 mei. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De tweede verdachte van de overval op een Haagse juwelier is opgepakt. De 19-jarige Sandro Grigolia werd aangehouden in Georgië. Hij kwam vanmiddag zelf naar de Nederlandse ambassade toe. De andere overvaller werd afgelopen nacht opgepakt in Den Haag. Sinds de roofmoord op de juwelier waren de twee mannen voortvluchtig. De politie verspreidde dinsdag hun namen en foto's. In Amsterdam wordt het landskampioenschap van Ajax gevierd. Na de 2-0-overwinning op VVV werd er vuurwerk afgestoken op het Leidseplein... en klommen fans in lantaarnpalen. Tijdens een tv-interview viel de kampioenschaal op een teen van Ajax-it Jan Vertongen... maar in tegenstelling tot vorig jaar liep de schaal dit keer geen deuk op. Komende avond wordt Ajax gehuldigd op een terrein naast de Arena. Ajax is voor de 31ste keer kampioen van Nederland.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 Ze doen mee aan een grote militaire oefening voor de Olympische Spelen... die tot 10 mei duurt. Straaljagers zullen vrijdag en zaterdag laag boven de Britse hoofdstad vliegen. Aan de oefening doen ook legerhelikopters en marineschepen mee. China is voor het eerst de grootste smartphone-markt ter wereld. In China zijn in het afgelopen kwartaal... bijna 10 miljoen toestellen meer verkocht dan in de VS. Samsung heeft het grootste marktaandeel in China, 22 procent. Apple staat met 19 procent op de tweede plaats. Het weer, wisselend bewolkt en vooral in het midden en zuiden van het land buien. Komende dag af en toe regen. Het wordt dan 13 tot 18 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar staat tussen Alblasserdam en Sliedrecht West twee kilometer file. Dat is door wegwerkzaamheden. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Daar is bij knooppunt Klaverpolder de verbindingsweg dicht door een ongeluk. En dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Een aan lager wal geraakte baron, een ballerina op haar retour... een overspelige industrieel op het randje van het faillissement... Een doodzieke Joodse boekhouder en een typiste met ambitie. Het zijn zomaar wat gasten in het Grand Hotel in Berlijn. We schrijven 1928. Goeienacht en van harte welkom in ons Huis van de Maan. Afgelopen zaterdag ging in een Amsterdams Hotel de Musical Grand Hotel in première. Een musical gebaseerd op het boek Mention im Hotel van Vicky Baum. Een boek waarin zij een weekend in een luxueus Berlijns hotel beschrijft. Een weekend waarin de gasten het leven vieren, de drank rijkelijk laten stromen... en het met de zeden niet al te nauw nemen. En dat alles beschrijven immers 1928 aan de vooravond van de beurskracht. Grand Hotel. In 1932 al een film met onder andere Greta Garbo. Eind jaren 80 een musical op Broadway. En nu dus ook in Nederland te zien. En met Grand Hotel tekent theater- en televisiemaker Ursul de Geer van zijn allereerste musicalregie. En Ursul de Geer is vannacht mijn gast in Casa Luna. Ursul, goedenacht. fijn dat je er bent. Een productie, dat Grand Hotel van het M-lab, dat is een productiehuis dat in Nederland nieuwe musicals introduceert en produceert. Toen ze jou uitnodigden om de regie van Grand Hotel voor je rekening te nemen, heb je toen meteen ja gezegd? Nee. Oh? Nee, zeker niet. Uh, grote aarzeling. En ik heb gezegd: uh, eerst uh, script lezen. Dat is natuurlijk altijd het vereiste. En ik had maar drie weken, twee of drie weken voorbereidingstijd. Want het moest allemaal vlug, vlug, vlug. En uh, er stonden een aantal dingen vast. Namelijk dat, dat een, de scholen Tilburg, in ieder geval de laatste klas... zou meedoen en er zouden nog audities moeten worden gehouden. De musicalopleiding in Tilburg. Ja, de musicalopleiding. Maar en er moesten nog audities worden gehouden. Maar die audities, die zijn natuurlijk... Ja, de, wie, wie, wie kan er nou op korte termijn... De, alle grote mannen en vrouwen uit musicalland... die zijn al vergeven, want die staan in musicals. Dus het, het was echt een experiment. En omdat ik dat script mooi vond. Ik, ik las het in het Engels, want de vertaling was nog bezig. Um, Koen die, die, die was nog volop bezig. Want die moest het ook in drie weken doen. Koen van Dijk, de, en, de, van de, Dijk, de, de leider van het m -land. Vroeger, vroeger. Nu niet meer. Is hij daar weg? Nee, ja, die is daar weg. Want Sita Keizer heeft dat overgenomen van Koen. Um, en, en ik het boek had gelezen, ik ben heel snel naar de Duitse boekwinkel gegaan. En dan heb, uh, uh, heb ik im uh, Hotel snel doorgelezen. En toen dacht ik: ja, dit, dit, dit moet ik gewoon doen. Enorme uitdaging. Bovendien is het het M-lab, dus je, kan, je, je mag een beetje experimenteren. Het is niet direct, je gaat niet direct voor de Leeuwen in Carré of in Luxor of waar dan ook. Nee. Je, je, je mag experimenteren en dat, dat vond ik creuze spannend. Maar toch, je gaat wel een beetje voor de leven... want je speelt niet in een keurig net theater... je speelt in een zaal in ja. dat uh, Amsterdamse Vijfsterrenhotel. Uh, dat heette dan ook nog The Grand. Ja. En dat is de oude raadzaal van Amsterdam. Ja. Dus dat is aan de ene kant een cadeautje, lijkt me, om in zo'n zaal te spelen. Nee, die, die, die reden dat ze daar gingen spelen, dat moet ik eerlijkheidshalve toegeven... Dat was eigenlijk doorslaggevend. Nog meer dan het boek en <laughs> ja. het script en nee. de acteurs. Ja, nee, maar het, omdat het zo'n mooi idee was. En dat hadden ze al bedacht. Hè? Dus dat was al geregeld. En ik dacht, ja, dat ga ik toch niet laten lopen. En toen ik in die, die raadzaal kwam, want ik ben direct gaan kijken... Nou ja, ik wist niet wat ik zag, want ik had dat helemaal niet meer in mijn hoofd, hoe die zaal eruit ziet. Omschrijf die zaal, het is de zaal, voor degene die dat ooit gezien heeft, tientallen jaren geleden, waarin ook Beatrix en, en Klaas zijn, Klaus zijn getrouwd. Dus het is een enorme zaal met een, met een grote publieke tribune. En, en dat is dus iets verhoogd. Die, die, en, en aan de andere kant van de zaal is een enorme. Een soort balie, en daarachter staan, weet ik het, 18 of 20 of uh, stoelen van de burgemeester en de wethouder En die zaten daar. Dus je komt die zaal binnen, en ik, ik zag ogenblikkelijk: ik ga alles gebruiken. Doorgangetjes, uh, het, het soort podium wat iets verhoogd moest worden. En aan de andere kant die balie, die zich natuurlijk bij uitstek leende. om daar de balie van het hotel, dus de receptie van het hotel te maken. Want het, het stuk speelt zich af eigenlijk in de lobby van het hotel, in de hotelkamers. En als je nog heel ver doordenkt, je hebt veel geld en je kan een heel hotel afhuren... Dan had ik het maar gespeeld voor 40 mensen. die in de lobby zouden zitten. Dus met allemaal prachtige stoelen. Ik nee, stoelen en in het hotel. En, ja. Ja, en dan mogen we per tien mochten ze per tien naar een hotelkamer gaan. om daar een scène te zien. Begrijp je? Dat zou natuurlijk het allerleukste dat zijn. Je, dat was je stoutste droom. Nou, probleem. dat was mijn stoutste droom. Maar ik wist dat het allemaal niet kon. want ze hebben beperkte middelen. En het moest toch een soort. Ja, Het, het, het blijft een experiment. Maar ja, voor mij is het. Ik, ik, heb, ik heb genoten van het werken, dat ten eerste. En, en ik heb nog meer genoten van het feit dat het, dat het dit is geworden. Want het is een voorstelling waarbij je als publiek... echt doorlopend aan het draaien bent op je stoel. Ja. Dan gebeurt het weer achter je aan die receptie. Ja, niet uit vervelingen, toch? Nee, nee niet uit ja, overal, vervelingen. Omdat je ja. overal iets ziet ja. gebeuren. Ja. En acteurs ja. lopen door het gangpad. En die komen op uh, langs achter, zogenaamd dan uit de kamers. Of ze staan op die balie te dansen. Of ze staan uh, uh, aan de zijwanden tussen de uh, gebeeldhouden uh, houten beelden. Ja. He, daar, staan, daar staan ook acteurs. Dan, dan lijkt het net alsof ze deel uitmaken van, van die reeks beeld, uh, die houtsnijwerken. Dus het is doorlopend iets te beleven. Het lijkt me wel lastig om acteurs mee te nemen in zo'n concept. Want die zijn toch over het algemeen gewend om prettig op een toneel te staan. Ja, maar acteurs vinden dat natuurlijk ook heel spannend. Dat iedereen die aan het toneel is vindt locatie theater... dat is iets heel bijzonders. Om, omdat je moet je aanpassen. Je hebt niet de veiligheid van het, van het, van het podium en het licht... Eh, die je afsluit van de zaal... Je, je bent dicht bij de mensen. Je moet je, het, is, het is heel lastig waar je de focus neemt. Hè? Als mensen daar kijken en jij hebt daar een scène, dan moet je concurreren. En Ik, zeg, ik heb altijd tegen die acteurs gezegd... je mag elkaar beconcurreren op de scène tot je een ons weegt als personage. Maar je houdt elkaar als acteur vast. Dus je gaat niet door anderen heen... Of dus je, je, dat, ik, ik hoop dat je dat een beetje begrijpt. Hè? Dat je, dat je, dat je, dat je als, als, als vakman hou je elkaar vast. Dus je weet precies wanneer hij klaar is. Kan ik pas beginnen, niet eerder. Maar de personages moeten strijden om de aandacht. Ja, want dat zijn allemaal behoorlijk uh, uh, egocentrische personages. Dat zo, uh, ja. Personages ook die, die vaak wat te verhullen hebben. Daar gaan we het straks verder over hebben wat voor mensen dat zijn. En in welke tijd ze daar vooral uh, zijn. 1928, een tijd ja. waarin het weten wij nu het onheil uh, aan Naar de deur de, klopte. De, ja. Alleen die mensen wisten dat. Nog niet in. Nee, Nou, er perspectief... we waren wel signalen al aanwezig. Natuurlijk. Jawel, maar toch. Ik bedoel, Wij als publiek weten precies wat hen te wachten staat. Dat is zo. En zij zelf uh, nog uh, tasten helemaal. nog wat in ja. het duister. En dat geeft ook een mooie spanning aan, aan die voorstelling. Maar eerst nog even naar de mensen met wie je werkt. Want je werkt deels met echt gevestigde music namen ja. Tony Neef, ja. uh, Jamai, Jamai Lohman. Maar je werkt ook met gevestigde toneelacteurs. Zoals Judy ja. Klever en Helke Zitman. En... en uh... Alt Krippels, hè, die, die is dat is die, de, de Jood speelt. Die is ja, dat is werkelijk de Joodse boekhouder. De Joodse die boekhouder in het, ja, uh, in ja, het, dat het, het Grand Hotel. Doet hij ongelooflijk. Maar hoe, hoe combineer je die twee culturen? Want Dat zijn natuurlijk toch verschillende culturen, de musical cultuur en de toneelcultuur. Ja, kijk, als je ze met elkaar laat spelen, dan heb je, je al gecombineerd. Nu is de vraag ja, maar dan alleen, moeten ze elkaar nog mogen en nee, ze ja, moeten elkaar daar, signalen. Ja, ja, ja oké, okay. en dat is dus zo geweldig, dus dat deze musical acteurs. Die voelen in de scènes zo ongelooflijk goed waar zij kunnen leren. En dat doen natuurlijk die, die acteurs. Die kijken hun ogen uit naar nou, hoe er soms gezongen wordt. Het gemak waarmee gezongen wordt, gedanst wordt enzovoort. En dat, ik, ik hoopte dus zo ongelooflijk dat die kruisbestuiving zou plaatsvinden. Want ik vind eigenlijk. He, dat, dat, dat het, het, het, het niveau van spelen in de musicals, dat kan, dat kan heel erg veel omhoog. En dat moet ook omhoog. En, en, dat, en ik vind dus dat die invloed van toneel, die is, die is ongelooflijk belangrijk. Om, om... Maar waarin het hier dan, zeg je met andere woorden, dat het de musicalacteurs zijn die hier wat te leren hebben gehad? Ja, maar, maar, maar natuurlijk, de acteurs hebben ook geleerd van, van, van hoe ze moeten zingen of wat anderen met, met zang en met dans doen. Dus en ze leren iets over de musical. Want ook de acteurs die dat nooit hadden gedaan. Trudy Klever had het nooit gedaan. Elke Zitman had het nooit gedaan. Ja, die, die, die, die, die kijken hun ogen. Die weten niet wat ze zien. Ook niet wat ze meemaken. Dus als zo'n groep dansers en zangers. Hè, die, die, die, die school. Die laatste klas. Of die heel talentvolle mensen allemaal. Als die bezig zijn. Ja, dan wordt er met zulke ogen op steeltjes. Eh, ik bedoel, ik heb bij Napoleon het stuk wat ik eh, onlangs heb geregisseerd. Daar hebben we twee met weken bestapeld. We hebben twee weken over gedaan om een Corsicaans aan Joost D in te studeren met, met, met vier acteurs. En dat klonk uiteindelijk prachtig, maar het duurde twee weken. Zo'n klas doet het in twee uur, begrijp je? Ja, dus en, dat is, dat, en daar zit je dus zo naar te kijken. Ja, dat is geweldig. Dus eigenlijk steekt iedereen hier iets van op? Dat hoop ik, ja. En en, wat ik, vond jij ik in ieder geval. Jij in ieder ja, geval, dat jij hebt ook die musical de leren, de leren de kennen. Ben je een beetje musical liefhebber? Nee. In principe ben ik natuurlijk geen enorme liefhebber. Ik, ik ben een toneelman. Ik, ga, ik ben ook geen filmliefhebber. Ik ga naar film. En ik, ik, maar ik, Toneel is, dat heb ik overal altijd gezegd, Dat is de, de moeder der dingen. Toneel is voor mij, dat is het allerbelangrijkste. Er zijn prachtige musicals. Ik, ik wil nog altijd een keer de West Side Story doen. Want dat vind ik zo ongelooflijk mooi. Uh, ja, zo ongelooflijk mooie muziek. En zo prachtig verhaal hè, gebaseerd op... Romeo en Julia, dat, ik, ja, dat vind ik geweldig. En de Phantom en, en uh, zelfs Miss Saigon. Dat zijn van die verhalen die mij wel aangrijpen. En er zijn ook musicals en dan denk ik van... Waarom, wat, wat doe ik hier? Dus ik ga wel kijken, maar het is... Het is niet mijn idioom. Ze hebben een eigen idioom. En ik leer heel veel. Ze zijn hele rare dingen. Dan hebben ze het over Space, en Space. Wat is en, dat dan, space? Ja, specie is gewoon mise en scène. Maar dat hebben ze dus andere woorden. Specie. <laughs> Jongens, we gaan nu een stop en go doen. Stop en go? Nee, dat is, gewoon, uh, dat is gewoon een doorloop waarbij je steeds stop. Maar dat noemen zij <laughs> dan stop. Stop en go. Nou, dat is allemaal van die dingen waar je dus mee geconfronteerd wordt. En, en ze werken dus keihard. En ze studeren en ze doen. En acteurs hebben de neiging om veel te praten en veel te verdiepen. Proberen hun rol te verdiepen. Nou, er is meestal in musicalland geen tijd voor. Maar die toch lijk gewoon. je daar kennelijk voor. Want je zegt dat het kan wel beter gespeeld worden ja, in de Nederlandse ze moeten, musical. ze moeten meer aandacht aan het spelen. En dat misschien. heb je ze nu ook bijgebracht. Ik hoop het. En ik, heb ook, ik wil ook heel graag een gesprek met die school in Tilburg. Want ik vind dat daar meer spellessen... Uh, gegeven moeten worden, omdat uh, er zit zoveel talent... en ze laten een groot stuk braak liggen. En dat is doodzonde. Je bent er niet, als je alleen maar kunt dansen en zingen. Ik bedoel, als je een scène moet spelen, dan, dan, ze kunnen het. Dus waarom zou je ze niet leren? Want ook zo'n lied moet je interpreteren. Ook, en ook In ze, ja, dat lied moet je een verhaal blijven vertellen. Dus en wat ik ook heb geprobeerd, en dat vond ik wel het allerleukste om te doen... dat, dat, eh, eh, dat, ze, dat ik ze dat ik heb geprobeerd om ze op tekst te laten zingen... en niet... Op de muziek. Dus ze zijn gewend alles naar een klinker toe te zingen. Hè? Dus als ze zingen angst. Eh, eh, in, in jouw armen geen angst, dan hoor je. In jouw armen geen aaaah. En ik, zeg ik, maar wat is dat? Nou? Geen aaaah. Nee, angst is het. Dus je moet naar de medeklinkers toe zingen. Je moet zingen naar, in jouw armen voel ik geen angst. En dat wil ik horen. Dus jij en... wil geen mooi zingerij. Nee, geen en dat is En ook geen schön spielerei. Ik wil dat die tekst belangrijk is. Dus ik heb ze heel vaak de liedteksten laten zeggen op muziek. En het was heel erg grappig bij de auditie die ik hield. Er was een, daar ga ik ga geen namen noemen, maar er was een die jongen die geoditeerd. Toen zei ik, vind jij nu dit lied wat je voor mij zingt? Want ik verstond er helemaal niets van. En ik begreep ook helemaal niet waar het over ging... En hij kon heel goed zingen. Dus ik zei, geen piano even. Wil je nu eens gewoon die tekst aan mij vertellen? Begon hij het weer te zingen. Ik zei, nee, je moet niet zingen. Je moet zeggen. Toen ging hij het zing zeggen, want hij, hij had nog maar niet in de gaten dat hij het gewoon aan mij moest vertellen. Hij moet dat verhaal aan mij kwijt. Maar die tekst staat er niet voor niets. Kijk, als een regel tien keer herhaald wordt... dan mag je echt na vier keer... mag je er muzikaal iets moois mee doen. Maar ik wil weten waar een lied over gaat. En dat is iets wat ze op die opleiding... misschien nou ja, te weinig aanbieden, zeg Nou ja, zeg dat, ik vind het... Dat, dat, ja, ik merk dat heel vaak. En ik, ik, ja, dus ik ben heel blij. Of althans, En je krijgt dat nooit helemaal uit. In, in vier weken tijd. Dus, maar ik heb wel geprobeerd om in ieder geval ze bewust te maken... dat wij samen een verhaal vertellen... en dat ook die liederen, dat dat een verhaal is. Dat zijn kleine verhaaltjes ja. die verteld moeten worden. Tja, Lohman, de gevestigde naam inmiddels... ooit begonnen natuurlijk als winnaar van, van Idols... die heeft over jou gezegd, uh, op een gegeven moment... Uh, naar aanleiding van de regie... inmiddels ziet hij, en jij bent dan hij... Uh, muziek als een hulpstuk en niet meer als een belemmering... Heeft hij dat goed ingeschat? Ja, dat in zijn algemeenheid klopt dat natuurlijk niet. Omdat ik, ik, ik ben... Kijk, mijn moeder was zangeres. Die zong altijd Schubert en Brahms en Mozart en Du Park. En dus ik ben opgegroeid met liedkunst. Dus ik heb muziek nooit als belemmering. namelijk eerder een prachtig transportmiddel voor tekst. Alleen... Die tekst, en dat is wel iets van mij, die tekst blijft doorslaggevend. Dus als ik moet kiezen tussen René Fleming, die zingt uh, vier laatste liederen, of, of uh, uh, ik, ik noem maar wat uh, uh, Schwartzkopf, dan kies ik Schwartzkopf omdat die zingt de tekst. En Fleming zingt prachtig, maar ik hoor alleen maar tonen. Die interpreteert niet. Ja, Die maar, vertelt dat niet. doet ze misschien wel, maar ik hoor het niet... want ze spreekt de dingen niet uit. Ze zingt, ze zingt alleen maar mooi. En, en, maar goed, is, daarin ben ik opgevoed. Dus dat, maar mijn prioriteiten komen uit het toneel. En ik doe ook nog heel vaak literair toneel. Dus ik, Tekst is voor mij het fundament van alles. En, hoe, en als muziek en tekst elkaar versterken... Ja, dan, is het, dan heb je het ultieme natuurlijk. Ja, en dat heb je uh, nagestreefd met je regie van Grand Hotel. Laten we eens naar een heel klein fragmentje... uit die Nederlandse assenering luisteren. <middels> From the hospital to the town of Berlin. Dit is uh, de originele Broadway-cast ja. die we nu ja, ja, horen. Dit is de is <laughs> Ja, dat is, dat is de, de Joodse boekhouder ja, de waar de ik Joodse net over had. Houden, ja. Dat uh, fragment laten we straks in het tweede uur uh, horen. Want dan laten we ook muziek horen over okay. uh, de Grand Hotels van deze wereld. Dit is een uh, uh, klein fragment uit de Nederlandse taalgrance De, ander arm, de een rijk, de ander arm. God, elke dag een straf. Zaken gaan vastgoed, zij stikken in het geld. Passen van rijkdom. Passen van rijkdom. Elke eindel in Berlijn is rijk. En ik bezwijk de een rijk. We hebben hier geld uit, miljoenen mark per dag. Wij leven in de golf, de weg voor ons brood Elke dag, week, maand, jaar en het is een hard genoeg. Wij werken hard voor elke slop en de rekening loopt op met champagne. Ja, wij, wij werken is hard dit, voor elke slop? Wanneer, Ja, wanneer is dit opgenomen? Ja, dat weet ik niet ik precies. Ik denk dat dit is na, na twee weken repetitie pas. Ja, dat zou ja, kunnen. Wij, wij hebben deze opname gekregen van het M-Lab... En we mochten een klein stukje laten horen. Ja, dat, ik denk dat dat, ik denk dat, dat uh, na twee weken repetitie is. Maar het geeft wel een beetje sfeer uh, weer. Ja. Want wat we nu horen is het ensemble. Het ensemble in hun rol als uh, hotelpersoneel van dat Want... Grand Hotel. En ja, inderdaad, uh, rijkdom versus armoede is, ja. is het thema ook van deze voorstelling. Je merkt onvrede bij deze mensen, bij, de, bij dat hotelpersoneel. Hè? Die bedienen maar ja. al die, die rijke uh, uh, uh, luiaards als het ware. Uh, ze bedienen uh, de snop. Op. Wij werken hard voor elke snop, hoor, ik zit net ja. zingen. En die, die rijken hebben nauwelijks oog voor die armen. Je merkt een enorm contrast tussen rijk en arm. Dat geeft ook al iets weer van de spanning in die tijd. Hè? In 1928 is het gesitueerd, ja. het verhaal. Die spanning die, die langzaam aan het opkomen is. Ja, kijk, dit is natuurlijk een buitengewoon interessante tijd. 28, jaren 20 in Berlijn... Ja, daar vond een explosie plaats, van, van, ten eerste van de kunsten. En heel merkwaardig in een, in een, in, in een Duitsland... wat vernederd werd door het verdrag van Versailles... waarin communisten en fascisten voortdurend demonstreerden... He, die, die, die democratie die, die, die na dat keizerrijk gewoon zijn eerste stappen zette... Dat, dat werd voorkomen ondergraven Hitler begon al op te komen... Uh, uh, en dan zie je dus dat... dat en, het, en, de, en de stad was, laten we zeggen, iedereen wilde naar Berlijn. Iedereen moest naar Berlijn in die tijd. Mijn favoriete schrijver, Sando Maraay. Hongaarse schrijver. Hongaarse schrijver. Je hebt al st stukken van hem bewerkt. Ja, ik heb ook, drie stukken van, voor van hem voor toneel bewerkt. Die, die schrijft in zijn autobiografische roman dat hij dat naar Berlijn gaat. En daar, dat is, dat is het... Dat is, het, dat is het nek plus ultra, dat, dat, daar moet iedereen naartoe. Maar het was seksueel gezien een chaos in die stad. Iedereen deed alles met, met iedereen. En, en, en mensen verkleedden zich. Het was voortdurend gemaskerde bals. Nou, het, was, het was idioot. En dus hele grote schrijvers en, en, en, en toneelmensen als Brecht en Piscator... en Max Reinhardt die, die, die, en, en, en, en, en de componisten als IJssel en Weil... Die maakte daar furoren. De jazz is in treden. De nieuwe zakelijkheid, daderisme. Het was één grote smeltkroes van cultuur en van, van, van stijlen. En daaronder lag die bittere armoede. En, en, en daarin zie je natuurlijk wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat er gaat komen. Er hadden in, die, in die tweede helft van de, van de, van de jaren 20 dus de, waren de mensen heel rijk geworden, omdat ze. Ze, ze leenden geld van Amerika om hun schulden aan Frankrijk te betalen. En Want daartoe waren de Duitsers ook veroordeeld ja, natuurlijk. Ja, daar he? waren ze ook veroordeeld. Maar ze gingen geld lenen bij de Amerikanen. En opeens, dus na 25, zie je die, dat er een, een laag, enorm rijke Duitsers weer komt. Nou ja, en die, die geven dus daar hun geld uit. En wat er zo mooi is in de Grand Hotel, in dat boek van Vicky Baum ook... dat je ziet dat, dat de burgerlijke waarden daar krakkeleren. Ik heb ergens geschreven... I, I, I, over al die mensen zit vernis. Dus over de zakenman zit vernis. En over de boekhouder zit vernis. En over, over, over, over de typisten zit vernis. En over de, de, de baron zit vernis. En da, da, maar, maar het krakeleert. En er ontsnappen dingen die wij helemaal niet willen zien. Dus daar, ons, daar zie je hoe de burgerlijke normen en waarden verlaten worden... en hoe, hoe, hoe, hoe iedereen zich naar de rand toe begeeft. Ja, Omdat want die baron die, die heeft geen geld die, nee, en die blijft lenen. En dat is natuurlijk ook weer een symbool voor het feit dat, dat, dat, dat, dat, dat de eeuw van de adel... nadat de keizer weg was, Willem, hè, uh, ja, heeft de adel is uitgespeeld. De rol van de adel is uitgespeeld, eigenlijk al vanaf het eind van de 19e eeuw is de rol van de adel uitgespeeld. Nou, je ziet al bij die zakenmensen hoe corrupt dat al wordt. Hè? De, de kapitalist die er alles aan doet om rijker te worden. En, en, en, en, de, en die zowel zakelijk als privé corrupt wordt. Het uh, meisje dat gewoon zegt... luister eens even, ik ga nooit meer terug naar die armoede. En of ik mijn lichaam nou verkoop, wat maakt het eigenlijk uit? De typisten met de ambitie. Typisten met ambitie. Ik, ga gewoon, ik trek mijn jurkje op, zodat ze mijn benen zien. En als ik mijn baan krijg, dan krijg ik mijn baan, want ik wil naar Hollywood. Dus... De danseres die, die, die, ook, die uit een andere eeuw stamt, die er niet meer tegen kan... en die te oud is en die uit, uit, uit, ja, uit, uit, uit, uit het middelpunt van een roem weg naar de rand gaat... en die, en die, ja, die wordt nog wel verliest, maar die man die wordt doodgeschoten. Dus ja, het is allemaal, het is allemaal drama... Ja, ze, ze staan, ik vind het mooi, het, het, het vernis krakeleert, zeg je. Ja. Hè? Ze, ze, je meet dat deze mensen inderdaad de randen opzoeken. Ondertussen is daar het volk, hè, in dit geval gespeeld al door dat hotelpersoneel... Ja. strak in het pak, maar ondertussen slecht betaald. En die eh, confrontatie, die voel je aankomen. Ja. Tussen het, het morrende volk en eh, die bovenlaag die... Ja, eh, Annie Schmid heeft dat ja. zo mooi beschreven in Volkswagen. danst op de vulkanen. Ja, precies. Dat en is. Dat, dat gevoel van... Uh, uh, ombehagen, dat zit eigenlijk door het hele stuk heen. Ja. Ja. Dat versterkt je ook uh, ja. doelbewust. Met een geluid her en der, met het geluid van rinkelend glas. Heel even meende ik zelfs Hitler te ja, horen. Ja, dat klopt, klopt. Dus je ziet de kristalnacht al aankomen. Hè, dat is natuurlijk dat rinkelend glas. En, en ik heb uh, de, de, het geluid van een, van, een, van een vulkaan die uitbarst... die hoor je heel even. En dat heb ik erin gebracht, omdat ik, laten we zeggen... Het, het, er zijn een aantal aanwijzingen. Hè, dat die, die, die Joodse man. Die, wordt, die, wordt natuurlijk, die krijgt helemaal, geen, eerste, helemaal geen, geen kamer in het hotel. Ondanks de reservering die, die hij heeft, heeft gedaan. En later voeren ze hem dronken. En, en, nou, en, uh, ja, dan, zijn, hè, en hij krijgt een enorme clash. En dat is een scène die ik heb, erbij heb geschreven. Die helemaal niet in een musical staat. Maar de enorme crash tussen de zakenman en, en de Joodse man. Die hebben, hij is boekhouder geweest van die zakenman. Die zit toevallig in hetzelfde hotel. En die zakenman verlogent die man echt. Ja, die verlogent verlogen hem, die Joodse boekhouder. En die haalt zijn gram. En die zegt, jullie hebben er geen idee van is zo'n prachtige zin uit het boek ook. Jullie van Vicky Baum. Ja, van Vicky Baum. Je hebben er geen idee van hoe het voor ons soort mensen is om elke dag tegen een gladde muur op te klimmen. En dat is het leven waar, waar, waar het volk toen voor stond. Dat is ook nou ja, dat is ook eh, nogal Brechtiaans. Maar die, die scène, en dan brult hij met een verraaier... en een en, en, en, en, en, en, en, en communist, ik geef je aan, en weet ik het allemaal. Nou, en ik wilde dat erbij hebben, omdat ik dacht... ja, die, wat daaronder ligt, dat moet gewoon af en toe moet dat ontsnappen. Dat moet eruit. En dat is in een musical niet zo gedaan. Die musical vind ik heel erg eh, Amerikaans. Heel goed gedaan, maar wel weer heel erg Amerikaans. Wij als Europeanen... Zou dat die romant van Vicky Baum totaal anders bewerken tot musical dan de Amerikanen hebben gedaan. Zij maken er ook het, het romantische Berlijn van. Ja, en het is, het, het, het is, alles zit er een beetje in, en het is allemaal een beetje zo en het blijft, maar het blijft allemaal behoorlijk aan de oppervlakte. En Er zijn er natuurlijk altijd twee theorieën over hoe, hoe, hoe kunst zich moet verdiepen. Dat is ten eerste ga je de diepte in of blijf je laat je zoveel van de oppervlakte zien dat je de diepte vermoedt. Nou, en bij de Amerikanen, die hebben dat gedacht. Maar als ik het boek lees, dan denk ik altijd... waarom niet dat, en waarom niet dat, en waarom niet dat? Een toneelbeweging, wie weet ooit nog, van Mention Im Hotel? Maar die is, die is al gemaakt door... Die is, weet je door wie die gemaakt is? een Dus dat is de hoofdfiguur uit de roman van Thomas Mann, Mephisto. Dat is dus de toneelspeler die, doordat de, dat de Joden afgevoerd werden... uit zijn gezelschap, hij eindelijk Mephisto kan spelen... Uh, in, in, in, in, in, uh, in het stuk van Goethe. En, uh, en die Grunkens, dat is, was een de, de grote toneelman geweest. Uh, uh, mogelijk gemaakt doordat hij doordat de kant van Hitler koos. En die heeft in de jaren. Eind jaar 30 of in de oorlog. heeft hij een bewerking gemaakt van mensen in hotel. Maar dat is dan wel een wat sarcastische toeval, ja. als het ware. Omdat het juist dat onbehagen is. wat uiteindelijk ja, leidt tot ja, die mechanisme. Ja, of misschien is het zelfs na de oorlog gedaan, dat weet ik niet. Misschien kan het ook zijn. Maar hij, ik heb in ieder geval gelezen dat hij dat heeft gedaan. Maar er is dus een film, er is een musical. en er is dus een toneelbewerking van vroeger. maar die. Uh, maar ik, ik, ik weet niet, ik, ik zou er wel een toneelbewerking ja. van willen maken, maar... Want het heeft inderdaad dat gevoel van onbehaag... wat wij als kijkers nog meer hebben... omdat wij weten wat die mensen straks gaan nee. overkomen... en dat weten die perso personages zelf niet. Nee. Daarnaast is er ook een gevoel van onbehaag... omdat je toch de hele tijd denkt... ja, de, de tijd van toen heeft wel trekjes van de tijd van nu. Ja. Zie jij parallellen? Nou ja, de, ik vind het woord parallel altijd zo moeilijk... omdat het natuurlijk volkomen andere omstandigheden zijn nu... Maar dat, dat er dus een, een, een, een, een grote rechtse populistische beweging uh, op gang is gekomen, die, die allerlei sentimenten losmaakt in een samenleving waar ik eigenlijk liefst ver van zou willen blijven. Ja, de, de, in ieder geval, ik, ik, ik voel me niet zo heel erg op mijn gemak in deze tijd. En. en, en ik weet niet wat komen gaat. Maar het is niet dat ik de toekomst met vreugde tegemoet zie. Dus... En waar, waar, waar ben je bang voor? Nou ja, dat, kijk, ik, ik ben natuurlijk zo verschrikkelijk bang... dat mensen nog verder tegen elkaar worden uitgespeeld. En dat, er, dat, er, dat die tweedeling in de samenleving... Dat die... ik, ben, ik kom natuurlijk zelf uit een tijd waarin juist geprobeerd is... Hè, dat, je, dat je, je moest solidair zijn met elkaar. En het ging niet om geld verdienen. Het ging om met elkaar een betere wereld te maken. Dat idee is volkomen verdwenen. Het is ieder voor zich en God voor ons allen. En als jij tegen me bent, dan ben je tegen. En ik duw jou gewoon weg. En dat wordt ook nog eens versterkt door het populisme. En ik, ik ben natuurlijk heel blij dat Wilders weg is. Maar zijn ideeën en, en wat leeft uh, uh, in het volk... dat is natuurlijk nog lang niet weg. Maar waar komt volgens jou dat onbehagen vandaan? Nou ja, het is dat misschien is, niet de clash Arnhem Rijk zoals die dat Nee, heeft. nee dat, nee, dat, is, de onzeker, was, dat maar... is de onzekerheid. Kijk, dat is het losscheuren van alle verbanden die er zijn. Kijk, wij... Ik, ik ben van, van, van mening dat wij in een, in een overgangstijd leven. Kijk, wij hebben allebei de oude tijd nog meegemaakt. Mozes leidde zijn volk 40 jaar door de woestijn. Die wilde pas een nieuwe staat opbouwen... als de mensen die Egypte hadden meegemaakt, als die dood waren. Dus dat kan je alleen maar met nieuwe geesten. Wij, wij, wij hebben de oude tijd meegemaakt. Wij zitten nu in een overgangstijd. Onze kinderen zullen een volkomen andere samenleving... Uh, maken en, en, en waarin andere normen, waarden, waarin ze op een andere manier met elkaar leven. Maar heb jij vertrouwen in de samenleving waarin jouw kinderen over twintig jaar leven? Nee, ik niet, maar de kinderen wel. En waarom hebben zij er wel vertrouwen in en jij niet? Nou ja, omdat die niet belast zijn met het verleden. En ik denk, met de normen en waarden van ja, het verleden. Ja, en ik denk ook zelf dat er nog een hele... Nou ja, wat ik zeg dat die hele rechtse wind, dat is voorlopig nog niet voorbij. En ik ben wel blij dat het midden nu weer de macht heeft gegrepen. Uh, om het zomaar te zeggen. Maar ik, ik... Ja, dat is natuurlijk het, het, de, de parallel met, het, uh, met de twintige jaren, dat wij staan nu voor een groot... Ik denk dat er nog één grote klap, klap komt, als die hele bubbel in Amerika ook nog uit elkaar schakt. Een klap. economische klap. Ja, een economische klap. En dan zie je tegelijkertijd dat hier iedereen en alles de schuld krijgt. Dus je, je, ik heb geen idee wat er gebeurt. Ik hoop dat het zich ten goede keert. En ik, maar ik, ik heb zelf Rijmer van als ik jonger was geweest, was ik het land uit geweest Had je dat ik, gedaan? Als je jonger was geweest nee, en je had ging, je had als niet je, als, als, je, als, je als, ik, als ik geen kinderen had, was ik het land uit gegaan Echt waar? Ja, absoluut. Ik, ik, ik vind het zo erg dat er dus, dat er dus uh, gepraat wordt... Over, over dat mensen die in de kunst werken... dat dat allemaal luie flikkers zijn... Die, die van subsidie gebruik maken. Dat het, dat het residentieorkest, dat het een hoempapa is... Het gaat er niet over dat één man dat zegt... of zo'n of een stelletje van die boeven van die PVV, dat die dat zegt. Daar gaat het helemaal niet over. Want dat mogen zij zeggen. Het gaat erover dat zij iets vertegenwoordigen... wat natuurlijk eigenlijk bij een groot gedeelte van het volk leeft. Alleen, we hebben altijd in een beschaafd land geleefd... waar de elite op een gegeven moment heeft gezegd... jongens, die, die kunst moeten we beschermen... want dat is, dat, is, dat, is de, dat is het voedsel voor een betere samenleving. En dat is nu het volkomen verdwijnen. verdwijnen. Maar dan is er ook de vraag. Ik bedoel, hè, jij zegt eh, dat is een, een, een gevoel dat leeft eh, onder ja. de bevolking. Het ja. is niet alleen de PVV die het hardop roept. Ja. Het, het is ook een gevoel dat leeft. Hoe kun je er dan voor zorgen dat dat gevoel verandert bij die bevolking? Hé, je hebt het nu over de kunst als voorbeeld. Je moet aan het volk proberen duidelijk te maken. Want mensen, wat ik zeg nu steeds is het volk. Maar je moet aan mensen duidelijk maken welk belang die kunst heeft. Dat moet je duidelijk maken aan ze. Hoe, hoe, hoe, maar hoe doe je en, dat dan? Door, dat, dat, dat doe je door dat mee te nemen in, op scholen en in de opvoeding. En door juist niet... luister. Ik, dat is het probleem in de politiek. Als je, luistert, als je luistert naar wat iedereen op straat zegt... wat de borreltafel zegt, daar schiet je niets meer op. Jij moet de borreltafel vertellen wat goed is, dat je, wat je van plan bent. Dus eigenlijk leg je een grote verantwoordelijkheid ook bij de politici... Maar. Maar daar. Dus de leraren... Dus het ons... is niet alleen uh, uh, nee, de, leraren, de kunstenaars ouders, en de docenten? Nee, nee het is, gaat ook over de politici. Dus, dus als ze zeggen van... ik leg mijn, waar, Waarom is iedereen altijd zo bezig met zijn kiezers? Wees eens bezig met het, met het, met het belang. Maak een blauwdruk over hoe je wil dat Nederland eruit het gaat over, Het gaat over... Dat klinkt nu raar, maar... Wij, wij worden in... Er is geen ethiek meer. Dus er is geen... Kijk, vroeger hadden we een geloof natuurlijk allemaal. Dus er was iets wat, waar we ons op richten wat, wat, wat meer was dan, dan wij zelf waren. Maar zo'n ethische visie op wie we zijn en wat we moeten, die is volkomen verdwenen. Het is plat getrapt tot hoeveel kiezers heb ik. En daardoor kan er geen enkele beslissing meer worden genomen. Waarom zet je niet een paar wijze mannen bij elkaar... en laat die een blauwdruk maken... en laten die een paar uitvoerders tot zich nemen... en laten die vier jaar proberen het land weer op orde te krijgen? Een zakenkabinet, bijvoorbeeld. Ja, maar van, van, van, van, van, van wijze mannen. En dat zijn dus niet alleen maar. De, dus het, kijk, Weijers is zo'n voorbeeld van een leider van een groot bedrijf. En die ook nog filosofisch. Kijk, dat soort mensen heb je nodig. Mensen als Rinoy-Kan heb je gewoon nodig. Dat zijn mensen die, die niet uit eigen belang, niet uit het belang van kiezers. Dat is de dood in de pot. Een geleide democratie. Dat is, dat, is, dat is in ieder geval minder slecht dan wat we nu hebben. Want nu zit iedereen elkaar dwars. Zie naar de weurg, die veurgreep waar, waar, waar VVD en, en, en, en CDA in hebben gezeten? En ik ben, ik heb, ik heb alles tegen Bert Wagendorp van de Volkskrant gezegd. Waarom? verzamelen niet een paar mensen een, een nieuwe partij... beginnen een nieuwe partij waarin mensen van GroenLinks, D66... C, de progressieve CDA's en de progressieve VVD'ers... in het midden, en ook de PvdA, dus de wat rechtse PvdA... Waarom, die middenpartij moet zeker goed zijn voor, voor 50, 60 zetels. En jij zou op die partij stemmen? Ik ga op die partij stemmen, want wat Spekman en, en Samson gaan, gaan doen... dat wordt natuurlijk een ramp. Want die gaan proberen de, de SP in te halen. Die is niet in te halen. Klaar, die is heel duidelijk, heel helder. Links en rechts zijn de extremen die helder zijn. En er moet gewoon een verstandige en voor mijn part, elite partij in het midden komt, Zegt toen een regisseur ja. Erzul de Geer. God, wat, heb ik weer, wat ben ik weer aan het hoeren? ongelooflijk. Schenk jij nog een glaasje rode ja, wijn in? Luister me in de tussentijd bij hey, de jouw favoriete uh, okay. zangers. naar voren. Oké. I'll be there When all this hurt has gone from me I'll be there When you are just a memory I'll be there Beyond the reach of heartbreak Beyond this winter chill Believe me I'll be there still I'll be there Though storm and shadow come my way I'll be there See another summer day. I'd be there with all my grief behind me, where love again may. Fall. now I'll say I'll claim on I'll be there, I'll live to fight another day I'll be there, I've got to make it all the way And be there, no matter what the world may say Play. And someday, I'll learn to say to someone new, I love you. Charles Navour, muziek meegenomen door Uzzel de Geer. Theatermaker, televisiemaker, eh, maar vooral toneelregisseur. Eh, Uzzel, eh, toneel is van jongs af aan al heel belangrijk eh, voor jou geweest. Ook al was dat in jouw wereld, je komt uit een mooi, eerbiedwaardig aderlijk eh, adellijke geslacht uit Zeist. In jouw wereld was toneel niet echt een eh, bron van inkomst. Hè? Dat was niet de bedoeling. Nee, het was niet de bedoeling dat, het, dat ik dat ging doen. Nee, mijn vader zei altijd, jongen, ga nou uh, uh, iets studeren... zodat je iets kan betekenen voor de mensheid. Dat was natuurlijk in mijn progressief christelijk milieu was dat heel, heel belangrijk. Dus die had het liefst gezien dat ik bij de Verenigde Naties was gaan werken... of buitenlandse zaken, of de FAO, dat, vond, dat noemde hij altijd. Maar toneel, zei die doet dat nou als hobby... En, uh, Dat hij, heb je ook gedaan. En, ja, en hij vond me niet zo'n goed acteur. <laughs> Hetgeen uh, had, hij ook gelijk in. had hij ook gelijk in. Maar ik wou en zou, want ik studeerde economie... en, en ik speelde zoveel toneel. En ik, ik, in, in, ik, ik heb een solo literaire solo voorstelling... naar Lissabon. En daar vertel ik ook het verhaal... Op basis op, van het boek van Mercier. Van Pascal Mercier. Ja. En daarin is een heel mooie... Uh, dus de, de hoofdfiguur uit het boek, die zit in een trein naar Lissabon... en die ontmoet een Portugees. En die vertelt over het, dat hij geschiedenis studeerde... en uiteindelijk zakenman moest worden omdat zijn vader dood ging... en hij de zaak van zijn vader moest overnemen. Dat hij zijn vrouw moest verlaten, scheiding... en hij zag zijn twee dochters niet heel... Dat kwam natuurlijk bij, heel dicht bij mij. En dan zegt die man, die Salvea, die zegt dan tegen de hoofdpersoon... Gregorius, dan zegt hij, weet je wat het probleem is... Dat wij geen overzicht hebben over ons leven. Nog in achterwaartse richting, nog in voorwaartse richting. En als het goed gaat, hebben we domweg geluk gehad. En daar vlak daarna vertel ik altijd aan het publiek het verhaal. dat ik kandidaat economie en, en, en vrees ik aan het spelen... dat ik gevraagd werd om carrière te maken bij Heineken. door, door iemand uit de raad van bestuur. En dat ik tegen die man zei. Ik, ik, ik moet er niet aan denken, meneer. Dan moet ik mijn spijkerbroek weer uitdoen en mijn t-shirtje weer uit. En, ik, en dan moet ik mijn brooks en mijn uh, grijze broek... en mijn blazer en mijn das en mijn mooie overhemd weer aantrekken. Ik heb het nog, want ik heb het net... Uh, ik heb het nog, dus het kan wel, maar ik doe het niet. Ik doe het niet. Ik pijn ze er niet over. Want zie je mij al om half acht met mijn BMW naar de Heinekenbrauwerij vertrekken... en dan s'avonds om half acht weer terug met een blonde vrouw, twee kindjes. En... Ik moest er niet aan denken. Maar dan vertel ik er altijd bij, dat kwam... Ik zei tegen die man nee, omdat ik geen overzicht had... in voorwaartse richting natuurlijk over mijn leven. En als ik nu langs de Heinekenbrouwerij rijden. Ja, ja... dan denk ik nog wel eens aan dat iets van Ben Kramer de herinnering blijft. <laughs> Want dat overzicht, uh, dat had je toen niet. Heb, heb je dat nu wel voor je gevoel? Ja. Heb je dat meer? Ja, veel meer. Heeft veel toneel er ook bij geholpen? Enorm. Want toneel heeft natuurlijk uiteindelijk toen ik... Toen ik uh, nou, we zeggen. door het ijs zakte en, het, en onder water kwam te zwemmen. In, het, in, het, in, in, in die totaal andere wereld van het toneel. Toen wist ik dat ik daar als een vis. in zou rondzwemmen. En dat ik moest en ik zou, of ik, dat nou, of ik nou goed was daarin of niet. Dus ik. alleen, er komt een moment in je leven. Ik was geloof ik rond de veertig. en ik had wel een paar prachtige voorstellingen gemaakt. maar ik kreeg niet voor elkaar wat ik echt wilde. En, en toen dacht ik, ja wat, wat zit ik hier eigenlijk te doen? En, en toen, toen heel toevallig ben ik via de NCRV ben ik, ben ik bij, bij, bij de televisie terechtgekomen. En toen heb ik gewoon twaalf jaar, vijftien jaar televisie gedaan. Maar uiteindelijk na inderdaad die talkshow bij de NCRV... en het is en hier fantastisch, fantastisch dat, ja. dat uh, programma ja, waarbij je ja. Nederlandse vakantievierers opzocht ja. in het buitenland... ben je uiteindelijk toch weer bij die grote liefde teruggekeerd. Ja, ja, ja absoluut. Krijg je nu wel voor elkaar met dat toneel wat je ja, toen niet voor elkaar? Nou krijg, ja, hè? niet helemaal. Maar dat, kijk, dat, je, dat, ik, dat ik toen bij, met gloed... Hè, daar begon ik mee na mijn uh, televisieperiode... was dat het eerste stuk. En als dat fout was gegaan, dan hadden ze me natuurlijk... Allemaal hadden ze allemaal gezegd... zie je wel, je moet, moet zo'n flapdrol van de televisie... Ja, het geheugens je... zijn kort. Uh, die man is van de televisie. Niemand dacht, die man was vroeger van de toneel. Nee, nee, precies. Dus, dus uh, ze dachten... Dat, dat, maar het, eh, niemand heeft erover gesproken... omdat het een, een, een bekroonde voorstelling werd. En, die, nou ja, en ik vloog dus... Dat waren de marij voorstellingen. Ja, dat de Marije, Dus ik vloog echt eerste klas binnen, zeg maar. Met Erik Sneijder... Die, die, die, die, die, die zo onwaarschijnlijk mooi gloed heeft gespeeld... 104 keer voor uitverkochte zalen. En dat was, was niet aan te slepen. Kaartjes op de zwarte markt. En dat was gewoon fenomenaal. Dus ik ben zo hoog ingevlogen. Nou ja, en ik heb nog twee andere boeken van hem gedaan. En, um, maar ik, ja, god. Uh, Nederland is natuurlijk te klein om, om, uh, om, om voortdurend aan het werk te zijn. Dus ik, ik, ik, ik doe twee regie's per jaar. Maar ik zou natuurlijk liefst nog een televisieprogramma te doen. En ik speel nu zelf ook in een voorstelling. Dus. En zo hou ik me een beetje bezig. Met en nu dan een musical. -richting. En nu een musical. -richting. Je eerste, is het ook je laatste of uh, smaakt dit uh, naar meer? Oh, ik, vind, ik vind het wel heel erg leuk. West Side Story? Ja, bijvoorbeeld. Ja. bijvoorbeeld of, een, of, een, of een nieuw geschreven musical. Waar hm. ik me nog me, me kan bemoeien met, met de ontwikkeling van het verhaal. Met een goed verhaal. Met een goed verhaal. En met, dat lijkt me geweldig om met een componist samen te werken. En uh, Nee, ik vind het, ik, alleen het gaat altijd bij mij natuurlijk over het verhaal. Want als ik, als ik vind dat ik niks te vertellen heb... Kijk, dit, hier, ik heb hier iets mee te vertellen of mensen dat nou echt ervaren of niet. Maar ik vind dat ik hier, hier iets mee vertel. En dat is ook een voorwaarde die je stelt aan die volgende musical die jij gaat registreren. Uzzel geer, dank dat je hier wilde zijn. En de musical Grand Hotel is nog te zien tot en met 6 mei... in Hotel de Grand in Amsterdam. En straks na één wil ik graag van u weten... welke mensen u ontmoet heeft op reis. In de hotels, misschien of op de camping... of in de trein, of liftend, of noem maar op. U kunt bellen over uw reisontmoeting in 0800-1121. Straks het bureau hier op Radio 1. En wat mij betreft graag tot straks.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 Dat was dus juffrouw van den Akker. Ze herinnerde me aan een vriendin van ons. Wat vonden jullie ervan? Ik beschouw haar in ieder geval als een serieuze kandidaat. Geen bezwaar. Van degene die we tot nu toe gehad hebben, is ze in ieder geval voor haar de beste. Nummer 12, Manda Kraai. Ook al van 46. Hij heeft een opleiding gevolgd in de fysiotherapie. fysiotherapie. Wilde toch wel liever een administratieve functies bereid zich te laten omscholen? Fysiotherapie. fysiotherapie. Ik stel me er helemaal niks bij voor. Fysiotherapie. Waarom heb jij dan opgeroepen? Omdat ik iedereen oproep. Ik vind toch dat je de mensen geen dupe mag laten worden van jouw nieuwsgierigheid. Solliciteer toch? Als je van tevoren al weet dat je ze toch niet neemt, mag je ze geen valse hoop geven. Ik vind het al akelig genoeg naar al die intimiteiten te moeten vragen. Je kunt dat beter tot het uiterste beperken. Nou, wat voor intimiteit hebben we dan gevraagd? Al die vragen over een burgerlijke staat. En dan ook nog of ze een auto hebben. Ik vind dat we daar niets mee te maken hebben. Dat vind hebben. ik ook vervelend. Maar ik vind het geen intimiteit. En ik zie ook niet in hoe we het anders zouden moeten doen. Ik ga je voor kraai halen. De heren die u daar ziet zitten zijn de heren Asjes en Muller. Die werken hier al. Asjes. Admuller. Muller. Juffrouw Kraai. Er is een voetballer die Kraai heet. <lacht> dat ben ik ja. heus niet. Ik zal u eerst vertellen wat we hier doen. Zodat u ongeveer weet waar u terecht bent gekomen. Niet dat ik de illusie heb dat u het allemaal zo snel kunt volgen. Door het hoort nu bij het ritueel. En rituelen zijn een van de onderwerpen waarmee wij ons hier bezighouden. <lacht> Hebt u nog iets te vragen? Oh, een heleboel natuurlijk. Maar kan ik niet ergens iets over u lezen? Uh, hebben we iets om te laten lezen? Het hoeft niet, hoor. Ik vind het ook best als er niets is, natuurlijk. Misschien is dat nog wel leuker zelfs. <lacht> Het stuk van jou in het blaadje van 69. En het stuk over het kaartsysteem in ons tijdschrift. Dan wordt dat ook nog eens gelezen. Wil jij even halen? In de boekenkast naast mijn bureau. Er wordt voor gezorgd. Ongelooflijk. Is dat genoeg? Dat zal wel niet, maar ik kan er vast mee beginnen. Hebben wij nog vragen? Ik heb wel een vraag. U schrijft dat u bereid bent u te laten omscholen als dat nodig is. Hebt u daarbij een bepaalde opleiding op het oog? Nou, het is meer dat je zoiets in zo'n geval schrijft. Maar ik was zelf van plan om taalkunde te gaan studeren. Taalkunde? En hebt u daar een bijzondere reden voor? U hoeft mij niet te antwoorden als u dat niet wilt. Oh, daar wil ik best op antwoorden... Ik heb alleen geen echte reden. Behalve dat ik van taal hou. Ik ook. Nou. En is dat de reden dat u hierna gesolliciteerd hebt? Nee. Ik, ik zal het maar eerlijk zeggen. De eigenlijke reden is dat ik hier bijna mijn hele leven gewoond heb. <lacht> dat is wel gek, natuurlijk. Hier. Nou ja, in dit huis. Mijn vader was hier concierge totdat u hierin kwam. We hebben hierboven gewoond. Waar de badkamer nog is. In dat bad heb ik gezeten. Dat is wel een heel sterk argument. Ja, dat vond ik ook. En daarom heb ik gesolliciteerd. U werd weg? Het zou toch gek zijn als ik nu ineens nee zei. Het kan zo veranderd zijn dat u het niet meer kent? Nee hoor. Het is precies hetzelfde gebleven. In ieder geval hoort u zo spoedig mogelijk van ons. Dag, je vocaille. Dag, meneer Koning. Zien, kom jij ook bij de nabespreking? Moet ik daar ook bij zijn? Tuurlijk. Ik weet daar niks over te zeggen. Je hebt ze toch allemaal gezien? Dat zegt toch niks over hun geschiktheid? Voor mij zegt dat alles. Kom er in ieder geval maar bij. Als je niks te zeggen hebt, dan zeg je niks. We hebben ze nu alle twaalf gezien. Wie nemen we? Bart. Um, nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 9. 10 1. 12. Ik heb een lichte voorkeur voor mevrouw van den Akker. Hoewel ik daarmee niets ten nadele van de andere sollicitanten wil zeggen. Daar. De... Wil ik me wel bij aansluiten? Ik zeg niks, hoor. Jullie moeten maar beslissen. Ik heb ze ontvangen, maar meer ook niet. Bezwaar tegen Juffrouw van der Akker is dat ze maar drie dagen per week wil werken. Om die reden heb ik een voorkeur voor Juffrouw Kraai. Ik ben er niet helemaal van overtuigd dat haar sollicitatie ook serieus is. Ze is in ieder geval intelligent en ze heeft gevoel voor humor. Ik weet niet of dat nu werkelijk zo'n voordeel is voor deze functie. In sommige gevallen ben je met wat minder intelligente mensen beter af. Ik heb geen bezwaar tegen Kraai. Zien ook niet? Ik zeg geen ja en ik zeg geen nee. Goed, dan begin ik maar eens met morgen naar balk te gaan. En wat wou je hem dan voorstellen? Ik zal vragen of ik ze alle twee mag aanstellen. Daar maak ik dan toch ernstig bezwaar tegen? Waarom? Omdat we dan twee mensen moeten inwerken. Dan zouden we juffrouw van een akker moeten laten vallen. En toch vind ik dat we het niet moeten doen. Wat vind jij? Het De... kan mij niet schelen. Ik stel het balk voor. Ze lijken me allebei goed. We kunnen ze best gebruiken. Ben je stil? Is er iets? Ik heb de hele dag moeten praten. Wat was er dan? Sollicitanten. Zie je wel. Je moet ook geen nieuwe mensen nemen. Waarom blijf je niet gewoon met z'n vieren? Je hoeft zo'n vacature toch niet te vervullen? Natuurlijk moet dat. Ik ben toch verantwoordelijk? Ik kan zo'n afdeling toch niet laten verkommeren? Ik wil naar het bureau dat ik vandaag niet kom. Wat, wat moet ik dan zeggen? Dat ik een hoofdpijnaanval heb. Ze zullen wel denken. Wil je nog iets drinken? Een beker melk maar. Hier is het. Wil je al wat eten? Jawel. Wat wil je dan eten? Spinazie. Hoe kwam dat nou? Van het contact met al die vreemde mensen. Ik kan er niet tegen. Gek, hè? Ja, gek. En wat wou je er nou aan doen? Daar wou ik niets aan doen. Gewoon weer naar mijn werk morgen. We hebben eergisteren de sollicitanten voor de vacature Boerakker ontvangen. Deze twee springen eruit. Kom je erbij om een fysiotherapeut uit te kiezen? Ze lijkt me intelligent. Heb je daar eindexamenlijst? Als die er niet bij is, niet? Vraag die dan op. Die wil ik eerst zien. En van die andere ook. Wie van de twee staat nummer één? Ik wou ze allebei nemen. Heb je daar dan geld voor? Van den Akker wil drie dagen werken. Die zou de resterende twee dagen van de nooier kunnen krijgen. En die dag die er dan overblijft... kan ik van de losse krachten betalen als dat nodig is. Dat zal ik dan toch eerst moeten bekijken. Natuurlijk. Goed, roep ze maar op dat ik ze kan zien. Ik ben morgen en overmorgen op het bureau. Op is de telefoon? Hoefte wel. En anders stop ik wel een brief bijna in de bus. Laat Wigbold dat dan doen. Dan doet die man ook eens wat. Goed. Ik zal wel zien. Balk wil de eindexamenlijsten zien. Je zegt het alsof je hem dat kwalijk neemt. Ik idiot. Ik vind zoiets juist heel aardig voor meneer Balk. Wij zijn te veel geneigd zo iemand menselijk te benaderen. Hij vormt daar een goed tegenwicht tegen. En dat waardeer ik in hem. Ik dus niet. Hij wil ook onze eindexamenlijsten hebben. Met Koning. Dag, heer Koning. Dag, meneer Boesman. <coughs> Hebt u al met de heer Juring Vesters gesproken? Dat zou ik toch pas in december doen? Ja, zoiets meen ik ook. Daarom heb ik de televisie opgebeld. Want de jongens worden ongeduldig... en ik heb daar gesproken met de ene heer Bakker. En die ziet wel wat is om film. Wat is dat voor man? Misschien dat u even contact met hem op kunt nemen. Hij zit in Hilversum. Dat is toch niet te ver weg van Amsterdam? En ik heb zijn telefoonnummer. Als u nou even een papier pakt... Heb u dat? Um, uh, ja. Nou, het nummer is 02150-2150-48741. Uh, ik heb het. Heb u het? Ja. En als het niet lukt, dan heb ik nog wel wat. De tandarts hier heeft een filmtoestel en die wil het ook wel opnemen. Als u lampen hebt. Want lampen die hebben je niet, zegt hij. Lampen? Ja, dan kunnen we het in januari of februari draaien. Maar u hebt toch geen rog geschoven? Rog geschoven heb ik gekregen via een zwager van mijn ooster Hesselen. En een lemendeel heb ik nu ook in een boerderij hier. Die stamt nog uit de middeleeuwen. Ook heel interessant voor de televisie. Nu nog koeien, want er moeten koeien op de deel staan. Maar dat lukt nog wel. Hallo, Ben u er nog? Ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik ben er nog. Dus u neemt contact op met de heer Bakker? Dat zal ik doen. Dag, meneer Boesman. Boesman heeft de televisie ingeschakeld. En het museum dan? U zou er toch eerst met de directeur van het museum over praten? Met Juring Vesters. Ik dacht dat die Vester Juring heette. Hij heet nu Juring Vesters. U spreekt met koning van het bureau. U spreekt u met meneer Bakker? Daar spreekt u mee. U hebt telefonisch contact gehad met meneer Boesman... Is dat die boer uit Drenthe? Ja. Uh, wat wil die man eigenlijk? Die wil samen met ons een aantal landbouwtechnieken op de film vastleggen. En waarom belt hij ons dan? Hij heeft begrepen dat u daar wel in geïnteresseerd bent. Ja, een paar shots voor Van Gewest Tot Gewest. U kent Van Gewest Tot Gewest? Ik heb geen televisie. Van Gewest Tot Gewest is een programma... waarin wij aandacht besteden aan evenementen in de provincie... Als u zo'n film maakt, dan zijn wij daarin wel geïnteresseerd. Dus u maakt zo'n film niet? Nee. Maar als u hem maakt, dan, dan willen wij daar graag bij zijn. Goed. Dan weet ik genoeg. Hebt u al een cineast op het oog? Nee, zover zijn we nog niet. Als u zover bent, dan kan ik u eventueel wel een paar namen opgeven. In dat geval zal ik graag contact met u opnemen. U houdt mij dus op de hoogte? Ik hou u op de hoogte. Dag, meneer Bakker. Dag, meneer. Hoe was uw naam ook alweer? Uh, koning. Uh, koning van het bureau. Zo, de televisie is afgeslagen. Boesman zal met zwaarder geschud moeten komen. Je was anders heel vriendelijk tegen die meneer. Vriendelijk ben ik altijd. Dat heb ik van mijn moeder. Maar als je mijn hart kijkt, dan tref je daar meneer Bakker aan voor het vuurpiloton. En Boesman? Boesman niet. Hoewel. Ten slotte komt bijna iedereen natuurlijk voor het vuurpeloton. Wat heb jij toch een verschrikkelijke kijk op je medemensen? Ja, dat heb ik. Hoe dat komt, weet ik ook niet. Dat zal de oorlog wel zijn. <totstut>